De mogelijke vermissing van een kind vannacht in Rosmalen is opgelost. Er blijkt niets aan de hand. De man die met een kind het bos in was gelopen heeft zich gemeld bij de politie. Hij wilde wandelend zijn huilende baby tot rust brengen. Hij heeft het kindje niet in het bos achtergelaten zoals twee passanten gisteravond dachten. Zij belden de politie die met de mobiele eenheid en speurhonden urenlang het bos heeft doorzocht. De politie deed daarna een oproep aan de wandelaar om zich te melden en dat is vanochtend gebeurd.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 In Rome wordt massaal geprotesteerd tegen de regering. Volgens de organisatoren hebben zich in de Italiaanse hoofdstad een miljoen mensen verzameld. Media in Italië schatten het aantal veel lager in. De betogers zijn boos over de versoepeling van het ontslagrecht. Het Italiaanse kabinet wil de arbeidsmarkt ingrijpend hervormen om de economie weer op gang te krijgen. Het land kampt met de hoogste werkloosheid sinds de jaren 70. Meer dan 12 procent van de Italianen zit zonder werk. En van jongeren tot 35 komt bijna de helft niet aan de slag. Het weer op de meeste plaatsen droog, maar bewolkt. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen eerst grijs, met mist of nevel. Later geregeld zon, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file door werkzaamheden... op de A10-de ring Amsterdam-West richting Zaanstad... tussen Amsterdam-Slotervaart en Geuzeveld 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oh, de klok in de studio van CFM staat inmiddels alweer goed. Alleen raar dat we dat om 4 uur gedaan hebben. Van 4 naar 3 uur. Aankomende nacht gaan we het gewoon weer doen. Van 3 naar 2 uur. Wat de klok gaat. Mocht je het nog niet weten. Aankomende nacht een uurtje terug. Het is 7 over vier. Welkom bij de derde laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Met daarin de volgende onderwerpen. Nou, om uh, vier uur is het uh, spektakel uh, begonnen. En dan heb ik het over het vijfde Open Nederlandse Kampioenschap... Garnalenpellen in Strandpaviljoen Talassa. En wij gaan om kwart over vier bellen met een van de organisatoren... en in, het, in de persoon van Martin Draaier. Kijken uh, hoe uh, de zaak uh, is geopend... en uh, wat er allemaal nog te wachten staat deze avond. Uh, deze avond vooravond, zeker avond. U bent erbij van harte welkom om daar gewoon te gaan komen kijken... en natuurlijk heerlijke garnalenhapjes te nuttigen. Om vier uur begonnen, kwart over vier gaan we Martin Draaier bellen... over het wel en wee in Talassa. Uiteraard hebben we verder nog het vaste onderdelen zoals er zijn om um, half vijf het dier van de week... en wij hebben deze week wederom gekozen voor Jano... en Jano zit ook al heel lang in het asiel... En we hebben al een keer eerder aandacht aan hem geschonken. Maar we hebben, we, we hebben weer drom aandacht voor Jano. Want het wordt toch wel eens een keer tijd dat Jano een thuis gaat vinden. En het gedicht van de week. Hoe kan het ook anders dan dat het op de garnalen is geënt? Het gedicht heet De Garnalenvissers. Dat allemaal rond de klok van kwart voor vijf. In het gedicht van de week. En wat verder nog ter tafel komt naast de goede muziek. En mooie muziek die wij hier hebben tijdens het laatste uur van ZFM. Op zaterdag. Maar eerst gaan we zo meteen naar Martin Draaier. Live bij Talassen. Het vijfde open Nederlands kampioenschap. Garnalenpellen Pelle aldaar. Let's go. Zaterdagmiddag en maandagmorgen bij Morien Twee hits, nulstop. Als eerste was dat Skinny Dipping, de single van de hymn. Gevolgd door deze uit de jaren 80. Een van de eerste single's van, jawel, Madonna. Jodaar met de Material Girl. Nou, we hebben het al diverse keren vandaag aangekondigd. Het vijfde Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen... Dat uh, is begonnen om 4 uur in Talassa. En we schakelen rechtstreeks over naar Talassa. Want daar is Martin Draaier. Goedemiddag Martin. Hi, goedemiddag. Goedemiddag Martin. Uh, hoe is het uh, bij Talassa? Het is uh, reuze gezellig op dit moment. De stemming zit er al uh, goed in. Uh, het begint behoorlijk vol te lopen. En ja, ik zou tegen iedereen willen zeggen. Heb je nog een uurtje over en wil je een lekker ganaaltje pellen... kom gerust even langs. Uh, je zal je uitstekend vermaken. Even een uh, technische vraag. Hoeveel mensen hebben zich ingeschreven voor het ganaaltje uh, Er hebben zich uh, ruim 30 mensen ingeschreven via internet. We zitten nu nog op een aantal mensen te wachten... die zelfs al gebeld hebben dat ze ietsje verlaat zijn. Dus met de officiële pellen starten we ietsje later. Maar ik denk op minimaal dat we de 40 personen gaan halen. Uh, hoe zijn jullie uh, van, vanmiddag... Om vier uur begonnen met een groot vuurwerk of een doorknippen van een lint? Uh, nee, dat hebben we niet gedaan. Uh, we hebben een vispresentatie uh, hier gehouden waarbij we iedereen in ieder geval op, uh, op lekkere haring hebben getrakteerd. En uh, ja, direct gaan we pellen en dan zullen alle uh, garnalen die gepeld zijn... verwerkt worden direct in de keuken van Talassa in, uh, in hapjes en uh, uitgeserveerd worden. Zoals je al zei, iedereen die ook niet gaat pellen... is toch, toch van harte welkom om dit schitterende schouwspel te aanschouwen. Absoluut, absoluut. En ik zou zeggen, zorg dat je er snel bij bent... Want het begint behoorlijk, behoorlijk vol te lopen. Nou hebben we begrepen dat er in principe op een gegeven moment in twee categorieën wordt gepeld. Zowel wedstrijdpellers ja. als amateurs. Uh, tegen Hoe laat verwacht je ongeveer dat de zaak bekend is? Uh, wie in welke categorie? Ja. bedoel je? Ja, wie, de uh, prijsuitreiking ja, ja, dat, dat zal uh, zeg maar zo rond een uur of zes zijn dat we de splitsing gaan maken uh, naar wedstrijdpellers en uh, amateurpellers. Uh, vervolgens uh, pelt iedereen in zijn groep minimaal twee keer. Uh, en uiteindelijk zullen er per groep zes finalisten worden aangewezen op basis van het gewicht wat ze gepeld hebben. En uh, is het een verwachting dat de prijsuitreiking zo rond half elf, tien uur half elf zal zijn. Dus het blijft nog lang onrustig in Talassa, begrijp ik. Uh, ja, absoluut, absoluut. En uh, ik moet zeggen, we hebben er allemaal heel veel zin in en uh, we gaan er een groot succes van maken. Nou, je hebt een perfecte locatie daarvoor. En uh, wij zouden zeggen vanuit, hier, vanuit de studio heel veel succes met het vijfde Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. En uh, veel succes en uh, maak er een gezellige avond van. Gaan we doen en uh, bedankt voor, uh, voor je telefoontje. Graag gedaan. Martin, okay. veel plezier. Hoi, dag allemaal, Jan. Hoi, hoi. Heel veel plezier, Martin. En uiteraard is iedereen van harte welkom. Ga naar Talassa. En beleef het allemaal mee: het vijfde Open Nederlands kampioenschap garnalenpellen. Als dus je inmiddels die slaaf was gesurderd, dan is dat uh, onmiddellijk over, hè? Toen is we met deze van Run, MC en Aerosmith. You're the walk this way. Ja, Albert John, van harte gefeliciteerd, want Maris is vandaag jarig. Maris, van ja. harte gefeliciteerd. We zeggen niet hoe ze geworden is, hè? Fem dat is Noors. Ja, zoiets, zo ja. <laughs> zoiets. Zo, zo nou, we gaan wel een uh, plaat uh, draaien voor Maris. Ja, die heeft ze gewoon verdiend. Ach, jee. Ben je, is, van harte gefeliciteerd. <lacht> gefeliciteerd. Van de week hadden we ook nog een Leo, die ook nog jarig was. Gaan we zo meteen nog even een plaatje voor draaien. Maar eerst deze van Stevie Wonder. Van harte gefeliciteerd en maken er een hele mooie dag van, hè. Ga je het een beetje verwennen, Albert Jan? Oh ja hoor, het wordt ja. heel gezellig. Het was morgen ook wel heel gezellig. Goed, Kijk, grote bos bloemen en zo. En nu zit het de dorp in, dus de ondernemers zullen wel blij met haar zijn. Want het is nu allerlei kortingsbonnen en uh, ja, ja. Uh, verjaardagsgeld aan het uitgeven. Dus het is druk in het dorp. Johor, Steve Wander en Happy Even Het ritme van Zantwoord. Ook op internet www.zfmzandvoort.nl En voor die andere jarige Job van van Week gaan we deze even draaien. Hè? gewoon even zin is op de zaterdagmiddag. Hier is het Lodewijk van Avenstaart. Verrek, verkeer Nog al tegen aan de rol. Zit je pa nog op de Bahamas. Speelt je zelfs nogal? Iets met ballen, ja, naar de winkel dan. Dat duikje in mijn limousine. Wat jij op die nacht hebt gemaakt. Dat was op de kop. Je vais lies bij je al meer. Nog altijd aan de hoofd. Zit je pa nog op de Bahamas? Speelt je zo snel met de jongens? <laughs> nee, vrouw, die is pols verdien. Sinds jij eens bij ons bent geweest eentje van mij ah, een psychiater zeg dat Verdien. Want er is toch niks mooiers op deze aarde dan een goed gesprek met een echte vriend. om deze weer eens terug te horen op de radio. hoor De Lodewijk van staat En van rechts. Kerel B. En dan is het uh, half vijf geworden. Tijd voor het uh, ja, van de hak op de tak Het dier van de week. Ja, en uh, hij is ook regelmatig... Uh, dit dier, dit asieldier... is regelmatig in het dorp uh, te, te zien. Want... Een hedge. <laughs> Niets. Nee, nee, dit is een hond. Okay. En het, leuke is, het mooie is, is dat er nog een heleboel vrijwilligers zijn... die met de asieldieren gaan wandelen. En Jeno heeft inderdaad een maatje gevonden... die hem regelmatig in het centrum van Zandvoort uitlaat. Maar hij woont nog steeds in het asiel. En dan heb ik het over Jeno. En Jeno is een mooie, imposante akitaino. Het is dan ook een echte. Het is een soort poolhond. Hij gaat graag zijn eigen weg. En je moet als baas dan ook van goede huizen komen... wil je zijn aandacht trekken. Hierbij doet iets heel uh, lekkers wonderen. Hij is afgestaan omdat hij vaak oneenigheid had met zijn zusje in huis... en hierdoor een gespannen sfeer ontstond. Hij kan niet met katten. Het is een best een wat zelfverzekerde jongen... die goede, duidelijke leiding moet krijgen op een positieve manier. Hier in het asiel en op straat kan hij wel met teven uh, overweg... maar reuwen kan hij maar slecht waarderen. Hij is, uh, het is op hem een, voor hem, met hem een must om op een cursus te gaan... Vooral dat hij dat heerlijk één op één met de baas bezig is... en zo een goede band kan opbouwen. En om tussen de honden te zijn. Met kinderen vanaf 12 jaar zou hij best uh, om kunnen gaan. En naar vreemde mensen reageert hij goed. Het, is alleen, uh, het alleen zijn moet opgebouwd worden. En wie geeft Jeno dan deze mooie hond een nieuwe start? En Jeno verblijft momenteel in het dierenthuis... Kennenland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website. wwwdierentenhuis Want ook Jano verdient een thuis. En dat was het dier van de week bij CFM. We gaan ons opmaken voor het gedicht van de week. Maar eerst deze van Bruno Mars. De nieuwe zingerheid heet Locked Out of Heaven. I'm glad I had ben van Ruud meedoen? Ja, je weet het wel nooit. Of bij Lionel <laughs> Richie. <Ja>, nog beter. <laughs> nou, nee, Ruud, liever Ruud. Liever Ruud toch, Ja, ja, ja, ja. de Ruud-Jan Smit. Je hoorde Lionel Richie en Dancing on the Ceiling bij CFM. Ja, Sims kledinginzamelingactie, daar heb jij weer een bericht over, Robert-Jan. Luisteraars, op 31 oktober en 1 november vindt de halfjaarlijkse kledinginzameling plaats van Sims kledingsactie voor mensen in nood. Help mee door uw kasten door te lopen op goede en nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudartikel, huishoudtextiel. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van ontwikkelingsorganisatie Cordate, Mensen in Nood. Wij voorkeur aanbieden in stevige, gesloten plastic zakken. De inzameling vindt plaats in Huis in de Duinen, Huizen Bodaan en de hal van, de van HIK. Vrijdag 31 oktober om 6 uur s'avonds in de Sint-Agatha-kerk. Vrijdag 31 oktober van 7 tot 8. En op zaterdag 1 november van 10 tot 12 kunt u ze uw kleding daar inleveren. SEMS kledingsactie op 31 oktober en 1 november. We gaan ons opmaken voor het gedicht van de dag bij CFM. Ja, een virus, NK, een Nederlands kampioenschap. Garnalenpeller begonnen in Palas, We dus juist van uh, Martin Draaier. En vandaar dat het gedicht van de dag vandaag in het teken staat van De Garnaal. Maar eerst deze van de SOS-band. Hier is Just Be To Me... Dat was muziek van de Sound of Succes Band, oftewel de SOS Band. En succes hadden zeker in de jaren 80 met onder meer deze single, The Just Be Good To Me. En daarmee is het kwart voor vijf geworden tijd voor het gedicht van de dag. En vandaag gaat het gedicht over, hoe kan het ook anders, de garnaal. Zie oneindige golven, onder een vloed van zeebedolven. Zie de golven op en neer dijnen, waarna de toppen weer verdwijnen. Zie de golven spoelen aan land, garnalen liggen op het strand. Zie de golven tegen de kribbes woelen, garnalen overspoelen. Zie de golven woest tekeer gaan als er schepen over de zee gaan. Zie de golven in een ritme bewegen. Laat de garnalen in je mond legen. Oude paarden schudden met de bekken. Boven schuim ze sleepend net terree. Vissers rijden op de ruggen mee. Doen hun best het paard tot moed te wekken. Zie, men keert en de oude dieren trekken. Nu de vissersjongen roept. Hoi, hé, hey! vriemelend ten leste uit de zee. Zo dat borst en dijen zichtbaar rekken. Blonde jeugd staat bij de volle manden. of het meisje staart de jongen heen. Kijkers vonkelen onder brede randen. En men fluistert visserlief nog een. Uitgestoken worden grage handen. Weigeren kan alleen een hart van steen. Zie oneindige golven onder een vloed van zee bedolven.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 Ja, zojuist is het begonnen om 4 uur bij Strampavioen Talaza. We hebben het over het vijfde Open Nederlands kampioenschap, Garnalenpeller. En dat gaat heel erg spannend worden. We dus juist om kwart over vier van Martin Draaier. Speciaal voor al die Garnalenpellers. Ruim 30 hebben zich er inmiddels ingeschreven. Uiteraard heel veel succes en uh, het gedicht van de dag... die hadden wij speciaal voor jullie uitgekozen. En uh, ja, natuurlijk ook uh, voor alle toeschouwers en eet smakelijk, hè? daar straks wat een granaaltje zo op zijn tiet is best wel lekker, hè? Ik ben niet wiet. Ja, dat dacht ik ook, ja. En deze gaan we gewoon als plaat rijden ditmaal. We kennen hem wel van uh, collega Ruud Jalsen. Hij presenteert bijna dagelijks het programma CFM Luz tussen 12 en 2. Gebruikt was eitje uh, voor uur 1 en soms ook voor uur 2... En wij draaien nu eens plaat. Hier is de Efforts White Band en pick up the pieces. Laat lekkere lekker muziek uit Everett's. White Band hoor je en Pick Up The Pieces. Nog twee platen heb je te gaan in deze aflevering van Samford op zaterdag. Waaronder even eentje om de voetjes van de vloer te gooien. Deze van de Brothers Johnson. hier is Stamper. Nou, doe dat maar niet uh, het mee zingen, Hobart, joh nee, Vind je een aardige vind? Ja, maar doe ik dat echt. <laughs> de, de single van de brothers Jossen, dat was uh, Stamp. Jawel, het uh, ene laatste plaatje alweer wat betreft dit programma. Heb jij nog uh, nieuws van het veteranenvoetbal? Nee, helemaal niet. ze ah. stonden 2-1 uh, voor bij Rust. Okay. En daarin is er iets gebeurd waardoor we het contact zijn verloren. Oh, nou, ik ben benieuwd. Weer have connection. En voetballiefhebbers, over era, iets meer dan een uur... Is, begint hij, de El Clasico. En dan heb ik het over uh, Spaanse voetbal. Uh, en dat is Barcelona ontvangt daar uh, Real Madrid. En weet je wie er in de basis staat bij Barcelona? Geen idee. Suarez. Suarez? Suarez. Oh, nee, hè? Hij maakt zijn debuut vandaag dus Heeft je honger? FC Barcelona in de Classic. El Clasico tegen Real Madrid. Hoe lang die gaat spelen is nog niet duidelijk. Maar dat hij gaat spelen is zeker al dus coach van Barcelona. Om zes uur begint die wedstrijd. Barcelona ontvangt thuis niemand minder dan Real Madrid. El Clasico. En wij zijn er morgen weer. Ook dan weer tussen twee en vijf. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne zonnig zaterdagavond. Het zonnetjes gaan schijnen. En ga lekker naar Telassi, vijf, de telassen toe. open Nederlands kampioenschap. Garnalen pellen al daar. En morgen daarover ook veel meer. Dan weten we in ieder geval wie de winnaar is, hè? Dat gaan ja. we uitvissen. Dat gaan we uitvissen. <laughs> Dat gaan we uitgarnalen, ja. Heel goed, tot morgen. Dag, tot morgen. Doei, doei. Doei, doei.